Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanwege de Oekraïne-crisis trekt Deutsche Bank zich toch terug uit Rusland. Het financiële concern meldt dat het zijn werkzaamheden in Rusland gaat afbouwen... en dat er geen nieuwe activiteiten bij komen. Eerder deze week verklaarde de bank dat het zich niet zou terugtrekken... omdat het concern klanten heeft die Rusland niet van de ene op de andere dag kunnen verlaten. Eerder maakten de Amerikaanse banken Goldman Sachs en JP Morgan al bekend... dat ze wel uit Rusland vertrekken. De Russische luchtmacht zegt vrijdag 82 Oekraïnse militaire installaties te hebben vernietigd, meldt het Russische persbureau Interfax. Het zou onder meer gaan om luchtverdedigingssystemen, munitie- en brandstofdepots en drones, onbemande vliegtuigjes. Sinds het begin van de oorlog zijn er volgens Rusland al bijna 3400 militaire objecten in Oekraïne vernietigd. De claims zijn niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vrijdag 7000 mensen uit vier Oekraïnse steden geëvacueerd. Dat zijn er beduidend minder dan de afgelopen dagen. Uit de belegerde stad Mariupol zijn geen mensen geëvacueerd. In een toespraak beschuldigde Zelensky Rusland ervan de evacuaties tegen te houden. Volgens het stadsbestuur wordt de humanitaire situatie in de stad steeds kritieker en is er een groot tekort aan voedsel, water en medicijnen. In het Westerpark in Amsterdam heeft de politie gisteravond op een kermis een persoon met een vuurwapen aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie braken er vechtpartijen uit na de aanhouding en is de kermis vervolgens beëindigd. Dat was rond 11 uur, ongeveer gisteravond. En dan het weer. Vannacht kans op een buitje. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Overdag is het droog en laat de zon zich af en toe zien. In de avond kan er wat regen of motregen vallen. Het wordt overdag tussen de 12 en 15 graden.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 You take to a ja. 9. Yeah. finger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 we intertwined our life forces and now we're unified children Joker L-O-P-E, say what I got is what you need a little love L-O-P-E.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 Door mijn hoofd, dus bedank voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder ja was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunies. Dus bedank voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren.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 To let some to cause although I never told her I think she knows about me and you now she cries for silent tension. this can't be right and the downtown special cries alone cause I'm leaving tonight when Susan I cry Ik She